lot Thomassen met het NOS-journaal. Over een uur speelt het Concertgebouw Orkest Het Wilhelmus vanuit huis. Dat gebeurt vanwege deze speciale Koningsdag... die er door het coronavirus anders uitziet dan normaal. Het orkest roept iedereen op om uit het raam... vanaf het balkon of in de tuin mee te zingen met het volkslied... onder vermelding van de hashtag Wilhelmus2020. Na het Wilhelmus houdt koning Willem-Alexander een korte toespraak... Hij zou zijn verjaardag vieren in Maastricht, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Er zijn allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een digitale vrijmarkt. Vannacht waren er al digitale koningsnachtfeesten. DJ's draaiden vanuit huis en zonden dat live uit op internet. Meer dan een miljoen Australiërs hebben binnen een dag al de corona-app van de overheid gedownload. Die volgt via bluetooth welke gebruikers bij elkaar in de buurt zijn geweest.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 Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is in zijn hele ambtsperiode niet zo groot geweest als nu, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête. Hij krijgt een 7,7. De steun voor de monarchie is nog steeds groot onder Nederlanders. Bijna driekwart wil dat de monarchie blijft. Vorig jaar was dat 68 procent. Het weer vrij zonnig, tot 16 graden op de wallen tot maximaal 22 landinwaarts. Tegen de avond volgen dikkere wolken, maar het blijft overal droog. Morgen raakt het vanuit het zuiden steeds verder bewolkt, gevolgd door regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Live. Dit is ZFM. Picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen. In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 Yes, girl. Het is weer een weekje dat ik er weer mag zijn. Begonnen om negen uur maar liefst. Ja, ja, ja, want dat heeft alles te maken met de Koningsdag. En omdat om kwart voor tien, dat heb je net al kunnen horen in het nieuws... dat we iets doen met, die, met het volkslied. dat volkslied, dat geven we dus mee. Dat ga ik ook zo direct proberen om dat even voor elkaar te boksen. En dan moet je toch ook al een beetje gepast beginnen. Deze Koningsdag is Woningsdag, want dat is het tegenwoordig. In deze barre tijden met het C-woord. En dan uh, moet het uh, zo zijn dat we gaan vlaggen van huis uit. En er zijn zelfs supermarktreclames die uh, ervoor zorgen... dat je dus uh, gewoon ook uh, in je eigen tuin misschien... Uh, die Oud-Hollandse spelletjes zou kunnen spelen. Maar goed, die, die sponsor dat, uh, is uh, volgens mij... Uh, die, die supermarkt. Dat is de sponsor van het uh, circuit. Dat zeg ik Dat is ook nog iets. Goed, uh, natuurlijk even dank aan uh, de afgelopen mensen die uh, de afgelopen dagen hier hebben gedraaid. Dat uh, waren achterin volgens Jaap Gerloogman en uh, natuurlijk ook Thomas de Jong die het weekend uh, heeft uh, gedraaid. Dit gedeelte van het, uh, van het live uh, programma wat wij uitzenden ten tijde dat we wat uh, doen. En we begonnen deze dag met The band and uh, de Band en Do It. De band met uh, zeer illustre uh, personen. Ze waren de begeleidingsband van, van Bob Dylan geweest. Uh, Jazeker. En uh, de band uh, is ook nog uh, uitgevoerd... Tenminste uitgevoerd in een speciale aflevering van Bekerstijn Pop. Jaren terug alweer, ik geloof in 2011. Leo Blokhuis heeft er toen aan elkaar zitten praten. Met allerlei eh, lokale en regionale eh, muzikanten die daar hebben gespeeld. En dat was best wel eh, een avond waardig om daar naar te kijken. Dus dat zag er zelfs een hele jonge Dandelion daar voorbij komen. En... Zelfs Cher Special was daar uh, ooit nog uh, te zien. Dus het uh, was een illustre gezelschap. Tegenwoordig worden heel veel van dit soort dingen... Uh, uh, de band, ik zei het al, is een begeleidersband geweest van Bob Dylan. En Bob Dylan wordt uh, ook uh, nu nog in de theaters... hoewel dat nu stil ligt... Uh, wordt dat uh, gedaan door Jorik van Norden. En daar zitten ook weer twee muzikanten van Dandelion in. En over Dandelion gesproken, ze zitten er vandaag ook in. Uh, want wie mij een beetje kent, weet dat ik een hart heb voor de aankomende Nederlandse muzikale talenten. En dat geldt nog steeds. Die Buma Stemoraan, die dat uh, heeft uh, gezegd... zoveel mogelijk Nederlandse uh, producten draaien. Dus dat, uh, dat doen we dan ook maar. Uh, en dat gaan we dan ook meteen doen. Hier is bijvoorbeeld er eentje. Uh, Suzanne Sanders heet zij. Ze komt uit Zuid-Holland. En dat nummer dat heet High Tides. I received a letter containing every answer The words slightly slanted, some of them obscured by stains The edges tad and wrinkled, traces of a struggle Words of insecurity have won and found their way I, I can't hold you back Die ooit uh, de stem ook uh, vertegenwoordigde van de Commodores. Want dat uh, is ook uh, een tijd uh, terug. En uh, sowieso uh, komt dat wel aan bij een van de Zandvoortse Horeca-ondernemers. Uh, Grote uh, bewonderaar van de Commodores. En iets minder van Lionel Richie. Maar goed, uh, ik heb het over uh, onze vriend Ron Brouwer. Dus uh, die man uh, die, uh, die draaide regelmatig werken van de Commodores uh, als hij uh, aan het mengpaneel stond uh, bij. Uh, bij zijn zaken dan, dan was hij er niet weg te slaan. En dan was er regelmatig nummers van de Commodores... Uh, en, en wat mindere mate van Lionel Richie. Maar goed, uh, over Lionel Richie gesproken. Daarvoor hoorde je trouwens een uh, nummer van Suzanne Sanders uit Nederland. Uh, Lionel Richie is ook in het nieuws. Dit is vers, van de pers, want Lionel Richie omarmen het uh, werken van uit huis... terwijl de top 20 van de American Idol op afstand werd uitgevoerd... vanwege de COVID-19-pandemie in de aflevering van de ABC-show op zondag... Om de show te laten werken moesten de top 20 deelnemers vertrouwen op baanbrekende technologie om een geluid over te brengen. Hoewel ze allemaal dezelfde ringverlichting en microfoons gebruikten tijdens het zingen. Ze traden op in grote verscheidenheid aan omgevingen van Florida tot Canada. Dus dat ging allemaal, uh, uh, allemaal goed. Ondersteund, kan de, de gemeenteraad van Zandvoort misschien nog wel een voorbeeld gaan nemen. Ondersteund door een afgelegen begeleidingsbind en vaak omringd door familie. Uh, Luke Bryan zei dat hij nerveus uh, was uh, geweest voor uh, de show en uh, dat hij dat niet door kon laten gaan. En hij was uiteindelijk wel blij voor de deelnemers dat ze het voor elkaar hadden gekregen. Uh, uiteindelijk uh, dat ze dus uh, te horen uh, waren. Uh, de 70-jarige Lionel Richie kondigde aan dat hij opgewonden was om voor het eerst in zijn carrière vanuit huis te werken. En wees erop dat de ongebruikelijke situatie van de show... iets speciaals zou kunnen opleveren bij de deelnemers. Dus uh, uh, ook de muzikanten passen zich aan. Nou ja, dat heb je wel gemerkt. Uh, ze zenden regelmatig op hun uh, YouTube-kanalen... Uh, ze, of nemen ze wat op. En dat uh, sturen ze dan uh, de richting in. Ja, Ik weet dat, uh, omdat ik er zelf een beetje in zit... in dat hele verhaal. Dus uh, ze laten wel degelijk wat uh, van zich horen. Dus dat uh, sowieso. Ik kreeg net een bericht van de programmeleiding. Zou je dat ook nog even... Doen? toespraak van de koning willen meenemen. Nou, dat kunnen we bij deze dan ook wel doen. Ik heb al wel, geloof ik, begrepen dat we het nieuws van tien uur gewoon ook overslaan. Dus dat is iets even voor de mensen thuis die denken van, hey, er is geen nieuws om tien uur. Dat is er wel. Alleen, we slaan het over vanwege die hele live activiteiten zoals het Wilhelmus live ten gehore laten brengen door het concertgebouw, orkest, geloof ik. Tenminste, ik neem aan dat dat even is. Ik heb het even, even gemist. Maar dat is de bedoeling. Dat zo dadelijk. Nu eerst tot aan half tien deze van Kate Bush. Gegeel, de wereld vergaat. De Rambo met de Ryan kun, Die de beste buur in de boeien slaat Zijn kinderen doodsbang in een hoek Het luidt dat opengaat vergoeien je niet, ik tel tot tien Wij zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien Zie, zie wat jij niet ziet De wereld op zijn kom Vijf dames in een specie -kaam. Met een lamp van duizend wat, met al zijn liefde opgekweekt, nooit een druppel stroom gejat. Kweek de puur en ongezoet, verkocht het ontje dat hij over had. Aan vrienden voor een vriendenprijs, of aan zijn shoppie in zijn stad. Verroei je niet, ik tel tot tien. Wij zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet, de wereld op zijn kop voor een zolder met wat bied. je niet, ik wij zitten op als je zit, wie niet weg en ze is goed. Zien, zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn hoofd. Ik zonder aftrek levenslang, maar leven de boy. Die staat op het gebied, ik tel tot tien. We zitten door jullie en doe je niet weg en zie je zien. Zie je niet wat jij niet ziet? Zolder met wat wiet. Ja, en dat was hem van Piekeren uit Utrecht. Uh, bovendien is de man um, al opgevallen bij Frits Spits. Uh, dat was ook de reden waarom hij hem op een gegeven moment heeft uh, gevraagd in de Taalstraat. Omdat er al taaltechnisch een aantal hoogstandjes uh, in uh, zitten. En dat heb je ook uh, hier wel uh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je uh, een nummer van uh, Kate Bush met uh, Cloudbusting. Uh, het is twee over half uh, Tien. Ik uh, moet nog even kijken of ik uh, zo dadelijk ook nog uh, inderdaad uh, het uh, Wilhelmus uh, kan laten horen vanaf uh, deze plek. Tenminste, uh, we gaan het uh, proberen om uh, de link van dat uh, concertgebouw, want die gaat het doen. Ik heb het toch wel goed. Uh, die uh, gaat dat uh, doen vanuit huis. Dan uh, komt dat allemaal samen en dat uh, moet dan het uh, geluid gaan worden uh, straks uh, in, uh, ja, naar buiten toe. Dat is uh, de bedoeling. Nu eh, weer even muziek. Van eigen bodem is het Lange met The World of Hurt. ...medewerkers ook uh, tijdens de uitzending uh, bezig zijn... ...om uh, te appen en <laughs> weet ik wat. Dus dan moet je uh, net op uh, meerdere schaakborden tegelijk. Trouwens, over uitzenden gesproken... Uh, ...wist je dat wij ook op DAB Plus zijn te horen... ...dus dat uh, mag uh, ook uh, uh, wel even gezegd worden... Want anders uh, zou ik dat uh, vergeten. En dan krijg ik weer een aantal mensen in mijn nek van... nee hey joh, dat ben je weer vergeten. Nee, dat, uh, dat is dus mogelijk. Uh, ik ga eerst even kijken of er uh, al iets uh, is vanuit uh, dat concertgebouw. Want dat is... Uh, Vondelpark Live, waar je dus toch uh, virtueel door dat Vondelpark... Dit is meteen. van uh, Radio 1, wat ik even half meeneem. Maar ik hoor nog niks. Dus, dus het, het zal nog wel goed gaan. Uh, ik, ik, ik meen dat het om tien uh, uur is. En anders zijn er al effende medewerkers die zeggen... nou, gooi die schaaf nou maar open, dan, dan komt dat allemaal wel goed. Uh, Levi was dat uh, trouwens met um, Shelter. En daarvoor hoorde je Rose Marigold van Dandelion... over Koningsdag uh, gesproken. Want ja, dan, uh, dan zitten er toch ook wel nummers tussen... Waarvan, uh, ja, waarvan ook sprake is... de koning wordt daarin genoemd. Hoewel... Uh, het is in de overdrachtelijke zin. Want het liedje dat is natuurlijk totaal anders. Dan moet je maar gewoon naar de tekst luisteren. King Without a Crown van ABC. Welcome to the Great Republic. Guess I should show you 'round where well, once I was a king, and now I am a clown. What, baby? The love that we once shared made a king of me. But now you've gone. But now you've gone. All I face is poverty. Heart. King without a home, King without a woman, baby. Oh, I'm a king. Heaven don't boast, no heaven don't boast The jewel, the pretty jewel, I just point I Every cloud has a silver lining Ooh. Home. With the love you gave I felt like royalty But now you're face to face Face to face With one ex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 But I. her instead of me. It's ...heeft uh, Jaap uh, van Kotter hier uh, gezeten. En uh, hier en daar zaten er ook nog jazz kijkjes, Maar dat uh, verbaast mij niks, want uh, de man uh, doet hier een Jess-programma. Uh, dit is ook uh, jazz. En uh, dit is van Lilith Merlo. En dat nummer dat heet uh, Prepping Man. En dat uh, bracht de tijd op, uh, nou, zeven uh, minuten voor tien. Ik uh, ga nog eventjes eentje doen. En dat is uh, iets wat mij aangereikt is... Uh, door Frank Bond. Die zegt, daar moet je toch eens op, uh, op letten. Nou, eigenlijk zat hij al op de radar. Alleen uh, Joey Vriend, daar heb ik het over, hij komt uh, te horen. Maar uh, ik heb uh, op een, een of andere manier hem nooit echt uh, te pakken gekregen. Maar nu uh, wordt dat uh, keurig netjes voor mij geregeld. En uh, krijg ik het uh, gewoon op een presenteerplaatje. hier. is Hallo. machine, you can march on about it, but you won't make me dream. Zo, vriend. Dus. Um, ik eerst even kijken of wij een beetje kunnen aanhaken. Uh, wat er uh, betreft uh, het landelijke nieuws. Nou, schijnt er ook iets. Uh, nog, uh, nog achter de schermen om uh, bezig te zijn. Maar ik uh, ga toch even kijken. Of wat onze collega's daar uh, aan het doen zijn. Mensen het coronavirus vastgesteld. 80 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Het weer vrij zonnig. Het wordt 16 graden op de wadden. tot maximaal 22 landinwaarts. Tegen de avond volgen dikkere wolken, maar het blijft vandaag nog overal droog. Morgen raakt het vanuit het zuiden steeds verder bewolkt, gevolgd door regen. Ook na morgen is er elke dag kans op wat regen, bij een graad of 16. Nou, dat gaan we nog even niet doen wat betreft de reclames. Want die zijn er natuurlijk ook. Daarom heb ik het schuifje open gezet. Goed, dat is één ding van het verhaal. Um, nou, uh, ja, ben ik alleen maar in blijde afwachting van wat er dus uh, gaat uh, komen. Die, die, die koninklijke uh, concertgebouw, dat gaat uh, straks uh, worden. Want dat wordt iets, iets speciaals. Iedereen vanuit de, de eigen huiskamer of wat dan ook een bijdrage leveren. En dan wordt het eigenlijk één groot geheel. En dan uh, het Wilhelmers. Dat is uh, een beetje het uh, verhaal. Daarachter volgt dan een toespraak van de koning zelf. Dus die uh, proberen we dan ook uh, zoveel mogelijk mee te nemen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Uh, dat is uh, zoals het er uh, nu uh, bij staat. Dus uh, eerst even kijken. Vanuit... De reclames zijn nog uh, aan de gang bij, uh, bij Radio 1. Want dat uh, is het uh, kanaal waar ik het uh, vanaf uh, pik. Het is natuurlijk wel heel speciaal om dat, uh, dat te doen. En dat is ook de reden waarom ik een uur uh, vroeger ben uh, begonnen aan dit uh, programma. Om dit allemaal een beetje voor te bereiden. Want uh, daar zit natuurlijk wel eventjes nog het uh, nodige aan vooraf. Uh, met uh, kijken of het uh, kanaaltje werkt. Ja, dat werkt. Dus uh, is het te uh, wachten op uh, het moment dat daar het verhaal van de reclames afgelopen zijn. Want, ja. En iedereen heeft daarvoor zo zijn eigen reden. Nou, die hoor ik nog steeds. Dus <laughs> dit is echt eventjes uh, gewoon uh, wachten op de dingen die, uh, die gaan komen. Uh, want, want ja, dat wordt toch uh, iets, iets speciaals. Uh, bovendien wordt er, worden de mensen opgeroepen om dan ook uh, ergens uh, luidkeels... dan voor een huis, uh, een balkon of in de tuin uh, het uh, Wilhelms ook uh, mee, uh, mee te gaan zingen. Want dat is eigenlijk dan wel uh, de bedoeling. Uh, of ik dat doe hier vanaf die microfoon, ja, Er werd uh, mij gevraagd. Ik waag me er niet aan, want uh, als ik dat, uh, dat ga doen, dan, uh, dan zouden hier valse noten gaan, uh, gaan klinken. Laat, laat ik dat maar even gewoon niet doen. Cultuur, het oranje gevoel. Hier is uh, Radio 1 weer, dus we gaan weer even terug luisteren waar het uh, onbegonnen is. De huizen van het Parool zijn hier ook al. We zijn intussen in afwachting van het Wilhelmus door het concertgebouworkest En daarna uitslaat de toespraak van de koning. En om daar alvast even op vooruit te blikken... is de NOS-verslaggever van het koninklijk Huis, Josephine Trehi hier. Josephine, wat kunnen we verwachten? Nou, inderdaad, zodra ik om tien uur uh, begint, uh, beginnen we te luisteren... naar het Wilhelmus van het uh, Koninklijk concertgebouworkest. Op hun initiatief is daar um, spelen zij... Alle, alle muzikanten spelen vanuit huis, hebben ze dat opgenomen. En daarbij de oproep gedaan dat mensen in het hele land... Uh, zelf ook mee kunnen spelen.